Uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Een groot deel van Flevoland zit zonder stroom. Dat komt waarschijnlijk doordat een hoogspanningskabel is geknapt. Ook staan meerdere transformatiehuisjes in brand. Het zorgt voor allerlei problemen, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland. De sluizen kunnen allemaal niet bediend worden. Die worden centraal bediend vanuit het provinciehuis. Nou ja, als daar de stroom ook is uitgevallen, dan uh, liggen de boten daar in ieder geval vast. En ja, wij krijgen diverse meldingen dat er mensen vast zouden zitten in Walibi... In, in een achtbouw oh bijvoorbeeld. Ja, nou ja, dat is ja. allemaal kunnen. Ook rijden er door de storing geen treinen tussen Lelystad en Dronten... en roept de politie op om in Flevoland vooral niet de weg op te gaan. Ook is een deel van de A6 dicht. Hulpdiensten vragen om alleen 112 te bellen voor noodgevallen. De wet waarin staat dat kwetsbare vrouwen gedwongen kunnen worden voor anticonceptie te gebruiken, gaat in tegen internationale afspraken, dat zegt de belangrijkste adviseur van ons land. Rechters kunnen vrouwen met bijvoorbeeld ernstige psychische klachten of stoornissen verplichten om een spiraaltje te laten zetten of de prikpil te gebruiken. De belangrijke adviseur zegt dat er nog eens goed naar die wet moet worden gekeken. De douane heeft in Loodsen in Hagestein, vlakbij Nieuwegein en Almere... illegale sigarettenmachines gevonden. In één loods lagen 550.000 sigaretten, in de ander 200.000. Een man van 44 is opgepakt. En het Formule 1-circus in Zandvoort is in volle gang. De eerste trainingsrondes zitten erop... en bijna 100.000 mensen hebben Max Verstappen en zijn medecoureurs... vanaf de tribune in actie kunnen zien komen... De fans kunnen hun geluk niet op en de horecaondernemers in Zandvoort trouwens ook niet. Patrick verkoopt de hele dag kibbeling en broodjes paling aan de voorbijlopende meuten, want zijn viskraam staat op de Boulevard richting het circuit. Ik heb een hele grote koelmeubel uh, achter mijn tractor gemonteerd. Ja, die zit tot zijn dak toe vol. Dus ja, we kunnen, als we leeg zijn, dan mogen we naar huis vanavond. Ga je ook een beetje kijken? Um, nou ja, ik, ik heb wel een kaartje voor morgen, moet ik eerlijk bekennen, maar ik vrees dat ik er niet aan toe kom. Zondag is de echte wedstrijd voor de Formule 1. Die begint dan om 3 uur. Krijg je het weer nog? Veel zon. Maar af en toe komt er ook een wolk voorbij. Het is 24 tot 28 graden. Morgen meer wolken en in het zuiden kans op een bui. Verder net zo warm als vandaag. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een kleine 30 kilometer file in de regio. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht Centrum heb je 25 minuten op onthoud. En een half uur sta je in de file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Knap Burgerveen door een spoedreparatie. De linkerijstrook is daar voorlopig dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Maak naambaar van de zon schijnt. Dus pak je radio. Rem naar Frans. en zet hem op 106.9. 106.9. Zie je fij. 24 uur per dag hete zomerjes. antwoord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 Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een flink deel van Flevoland is vanmiddag getroffen door een stroomstoring. Volgens de veiligheidsregio ontstond brand in een verdeelstation... waarna er ook in meerdere transformatorhuisjes brandjes waren. Eerder werd gemeld dat een hoogspanningskabel was geknapt, maar dat klopt niet. Wel zijn kabels oververhit geraakt, waardoor die zijn gaan hangen. In het Brabantse Heukelom is de eerste varkenshouderij uitgekocht... voor een bedrag van 2,5 miljoen euro provincie en de gemeente willen zo de stikstofuitstoot bij een gevoelig natuurgebied aanpakken. En voor 150 alleenreizende minderjarige asielzoekers is een tijdelijke opvangplek gevonden. Ze zitten nu nog in het aanmeldcentrum in Terapel, maar vanaf maandag kunnen ze op een paar plekken in het zuiden van het land terecht. Het weer ook vanavond nog veel zon. Het blijft lang warm. Morgen ook veel zon. Het wordt dan 24 tot 27 graden. Boo! Cool.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 Maar je te leert, maak je te moedigt,